Drie uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben zich uiterst kritisch uitgelaten over de regering van Syrië. Damascus bedient zich volgens het Witte Huis van buitensporig geweld tegen betogers. De VS spreekt zijn steun uit voor de VN-resolutie die Frankrijk en Groot-Brittannië willen indienen bij de Veiligheidsraad. De landen willen dat de VN-raad de repressie van betogers door het Syrische regime scherp veroordeelt... Ook willen Frankrijk en Groot-Brittannië dat Syrië hulporganisaties toelaat. Rusland, dat sterke militaire banden heeft met Syrië... heeft zich uitgesproken tegen een veroordeling via een VN-resolutie. Ook China lijkt er weinig voor te voelen. Beide landen kunnen de resolutie met een veto blokkeren. IJsland heeft drie maanden de tijd om Nederland en Groot-Brittannië de IJsave-miljarden terug te betalen. De Europese vrijhandelsassociatie EFTA heeft dat bepaald. Volgens de EFTA is IJsland verplicht de minimale compensatie van 20.000 euro uit te betalen aan Nederlandse en Britse spaarders. Toen de IJslandse bank IJsave failliet ging, schoten Nederland en Groot-Brittannië het geld voor.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 Ook de namen van cocktails, die verwijzen naar nummers van de Doors, moeten worden aangepast. De bandleden willen niet dat de suggestie wordt gewekt dat ze instemmen met het drinken van alcohol, zo staat te lezen. Of andere bars die in het teken staan van de Doors ook zo'n brief hebben gekregen, is niet duidelijk. Het weer, het is vrijwel overal droog, minimaal rond 8 graden. Overdag eerst zon, daarna vanuit het westen buien. Het wordt ongeveer 17 graden. Zondag meer zon en 20 graden. Tweede Pinksterdag is weer regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for you, Roger. Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het tweede uur van Nachtvluchten van zaterdag 11 juni 2011. Pinkster Zaterdag. Volgens het weerbericht wordt het niet zo'n mooie Pinksterdag... als uit het liedje van Arnie M.G. Schmid en Hardy Banning. Maandag al helemaal niet. Dus misschien een mooie gelegenheid om iets aan kunst te doen. Zolang het nog kan. In de kunsthal in Rotterdam zijn interessante tentoonstellingen te zien. Bijvoorbeeld die van Hipstamatics. Dat zijn foto's gemaakt met de Hipstamatic-app op de iPhone. En het leuke is, vind ik dan, dat er twee van mij bij hangen. Jawel. In de kunsthal zijn trouwens ook de foto's te zien die Vincent Mensel in zijn lange loopbaan als fotograaf van NRC Handelsblad overal op de aardbol maakte. En zo heb ik een brugje naar het onderwerp van het komende uur. Want toen ik met Vincent Mensel het laatste boekenbal bezocht, zaten we net voor Hans Keilsson. De Duits-Nederlandse schrijver, arts en psychiater overleed op 31 mei 101 jaar oud. In dit tweede uur van nacht een aflevering van Anders Denkenden, een programma van RKK, waarin Gerard Klaassen in november 2010 sprak met de toen nog maar 100 jarige Kelson. Hans Kelson werd geboren op 12 december 1909. Hij studeerde in Berlijn, vestigde zich in 1936 in Nederland, dook in 1940 onder en was betrokken bij het verzet. Na de oorlog was hij werkzaam als medicus. Won hij diverse prijzen voor zijn literaire werk. En op zijn 100ste verjaardag werd hij Hans Keilsom benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Gerard Klaassen heette zijn bijna 101-jarige gast als volgt welkom. Hans Keilson, schrijver, psychiater. Last overgebleven vertegenwoordiger van de exilliteratuur. Bijna 101 jaar oud, hier in Bussum. Specialiseerd in de psychiatrische zorg voor getraumatiseerde kinderen. Auteur van In de Ban van de tegenstander... en trouwens nog zoveel andere romans. In 2009 benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Gelauwerd met vele prijzen levensbeschouwing. Ik ben jood, een jood geboren... Ik nog heden nog jood. Gelovend in een God. Ja. Onverminderd. Onverminderd. De schepper zit in ons hart. De schepper zit in ons hart. En helpt ons iets op te bouwen weer wat kapot is. U kunt in God geloven. Ondanks het grote verdriet van de Tweede Wereldoorlog. Mij is weer ingevallen die Hebraische. Beroegen, die Duitse die ik heb uitgesproken, toen ik paar mits verwerd voor de Duitse in Duitsland, die wees ik nu nog uit mijn hoofd. Maar goed, is dat we wel verder niet. Bijzonder, Hans Kelsen, u weet dat nog? Ja, ik was zelfs verrast. Toen me opeens inviel te kijken of ik dat toch wist. Ik, ik spreek met iemand aan wie gelouterde wijsheid niet alleen in de binnenzak zit, maar ook naar buiten straalt. Ik spreek zo direct met u over het bijzondere fenomeen van een roman... die u al vijftig jaar geleden geschreven heeft in de ban van de tegenstander... maar die nu ineens een bestseller op de literatuurlijsten blijkt. Maar toch, uw leven, 1909, geboren in Bad Freienwald in Oost-Duitsland, toen nog. Hè? Ja. En in 1934 afgestudeerd als arts in Berlijn. Daar begint u al te schrijven, uw autobiografie. Das Leben geht weiter, werd door de Nazis verboden. Dus het was, was mijn eerste roman, die bij S. Fischer verscheen. Toen was ik nog geen medicus. Maar toen hoorde men het leven in Duitsland eigenlijk ook op. Toen ja. de nazi's aan het bewind kwamen. En u zelf bent al in 1936 naar Nederland gevlucht. Maar hij zei die, toen de lector van Fischer, Oscar Leurke, een bekende dichter... mag ze zo snel wie mogelijk dat ze hier rauskomen. Ik befürchte dat slimste... Dus dat zei Oscar Leuken tegen mij. In 1936 ben ik dan gegaan. Met ja. uw ouders? Nee, mijn ouders zijn pas in 1939 gekomen. Met mijn eerste vrouw. U kwam in Nederland. En u kwam onder meer in aanraking met het katholieke tijdschrift De Gemeenschap. Het ligt hier voor u zelfs. Ja. Want u heeft het bewaard. Maart 1938. In de originele versie. En u ontmoette Anton van Duimkerken. Ja, ik werd prachtig ontvangen... En ze hebben in het begin, in de eerste Eutrave, fünf deutschtalige Gedichte mit Jurzen inhaals gepubliceerd. Daaronder dat Gedicht, dat mij belangrijk is. Wir Juden sind auf dieser Welt ein schmutziger Haufe billiges Geld, von Gott längst abgewertet. Er zieht uns nicht aus dem Verkehr, er wirft ons weg, er ruft ons her. Wir zahlen alle Schulden. Ja. U, u heeft die exemplaren van de gemeenschappen hier maart 1938 en daar mei 1939 voor u liggen. Ja. Het is een kostbaar klein notes, wat voor u nog steeds betekenis heeft. Het is voor mij de betekenis voor de enorme ontspanning dat het mij lukte in Nederland in deze ontspanning Duitsstalige gedichten te schrijven met Joodse inhoud, die mijn heren voelen en denken over dat wat we joden in Duitsland moeten beleven... tot uitgeroemdheid. Ja. U was in die jaren ook getrouwd met uw vrouw, die was katholiek. Mijn eerste vrouw was katholiek, ja. Maar werd joden? Ze was er geleurgesteld door de houding die de kerk moest aannemen... ten opzichte van de nazi's. Wat, wat, wat zij begrepen, wat ik ook begrepen. Maar ze voelde toch dat ze daar helemaal alleen werd gelaten. Pacelli eigenlijk, hè? Pacelli, de laatste paus, Pius XII, in ja. 1939. Maar ze hadden hele vele katholieke vrienden... Die heel goed ontscholden hebben, die wisten wat we doormaakten. Dus dat is geen haat tegen de katholieke kerk. Ja. Het is een teleurstelling. Wij dachten, als iemand in de wereld is die macht heeft, en de macht, om te zeggen dat wat die Nazis doen niet kan, onmenselijk is, onchristelijk is, ze ja. is begraven in Bad Hoefendorp. En als ik straks hier mijn leven eindig, Kom ik naast haar te liggen op de liberaal Joodse begraafplaats in Bathoevenbouw? Ja, ja, zeker. Ja. Ik, ik vroeg u naar uw levensbeschouwing Joods. Gaat u nog naar school Op het ogenblik niet meer, nee. En hanteert u nog de Joodse uh, gebruiken? Ja, ik eet geen varkensvlees. Maar wij eten niet enkel kousen dat, dat is niet meer waar. En u bent een gelouterd schrijver, ineens? Ja, dat is mijn probleem, dat is het probleem van de anderen. <lacht> dat ze mij ontdekt hebben opeens. Ik vind het leuk, maar daar heb ik zelfs iets aan gedaan. Frans Kelson, aan u heeft zich het grote verdriet... zoals we dat vaker noemen, van de Tweede Wereldoorlog, voltrokken. En wel in hoogst persoonlijke mate. Hè. Uw ouders zijn opgepakt en beiden zijn in Auschwitz vermoord. Mijn vader was gedecoreerd op frontkip van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En we hadden natuurlijk de hoop dat we hem zou sparen. Mijn moeder. Maar ja... Dat was een ijdel hoop van ons. Ze zijn eerst naar Westenburg getransporteerd. En, naar Auschwitz. en ik moet u eerlijk zeggen... ik heb het teden ten dagen nog niet verwerkt. Dat ik ze niet heb kunnen laten onderdrukken. U bedoelt ook mogelijk te zeggen... dat dat min of meer het grootste verwijt is dat u zichzelf treft... Ja. dat u ze niet hebt kunnen redden. Ja, voor mijn zuster die overleefde in Israël... die zei, heeft mij verweten dat ik met die ouders, die zeer belangrijk voor ons waren, niet gered heb, en ze heeft gelijk. Al, het was onmogelijk, om ja. mensen hier te laten onderdrukken, ja. die geen Nederlands kenden, überhaupt veel te oud waren, om zich nog te kunnen aanpassen, maar toch... Ik heb het niet kunnen voorkomen. En dat is iets waar u elke dag aan denkt? Elke dag, echt, elke dag. Ik ben er nog niet klaar mee. Ik kom me ook nooit klaar. Ja, een groot verdriet. Ja. Hans Kijlzon, ik vroeg eens u even naar levensbeschouwing. U zegt Joods, ja. U bent het geloof in God in de Tweede Wereldoorlog niet kwijtgeraakt, hè? Nee, ik ben het niet kwijtgeraakt. Maar ik heb er veel gecorrigeerd in mijn geloof... dat wat, mo wat mogelijk is te geloven en dat wat onmogelijk is te geloven... Ja. Lante Grave, Hennie Vrienden en Erik Satie. Uit de film Left Luggage van Jeroen kabé Hans Kazon, u schreef al heel lang geleden... een boek dat nu opnieuw in de belangstelling is komen te staan... omdat het aan actualiteit geen pagina verloren heeft... in de ban van de tegenstander. Wat u eigenlijk wilde, was ontdekken hoe de psyche van de vijand werkte. Hoe de psyche van de vijand werkte... omdat het contact tussen vervolger en vervolgde... eigenlijk een falsificatie is... voor dat wat echt in het onderbewuste speelt... voor de vervolger en ook voor de vervolgde. Dat ze eigenlijk verbonden zijn... door hetzelfde noodlot... waar tegenover zij verschillende gevoelsstromingen had. Maar het noodlot... Dat ze beide verbond dat bestond. Ja. We hoefden niet te voelen tot de vernietiging van beide. En die haat die die vervolger had tegen ons Joden, was een zelfvernietigende haat. Dat moet gezegd worden. En de overwinning heeft die vervolger niet beleefd, integendeel, hij heeft zichzelf zelfs van kant gemaakt. Ja. U heeft deze visie heeft u vervat in een roman... waar u eigenlijk al in de Tweede Wereldoorlog mee begonnen bent... Ja. maar die u pas in 1959 heeft afgesloten. Hoe, hoe kon het dat u daar zo lang mee bezig was? Mijn, mijn vrouw die het manuscript kende... wist dat het eigenlijk het halve manuscript was... Zei... Wat jij, wat jij geschreven hebt is zo centraal belangrijk. Als hier een huiszoeking komt, mag het manuscript niet gevonden worden. Ze deed het in een broodtrommel en heeft het begraven in onze tuin in de Van Hallen in Narden. En pas na de oorlog bent u ermee doorgegaan? Pas na de oorlog, nadat is door de Nederlandse artsengemeenschap als Nederlandse arts werd ontvangen. Specialistenopleiding kreeg als psychiater. Toen schreef ik verder. Ja. En toen was het ander voor mij belangrijk. En het wonderlijke is dat deze roman. begin jaren zestig wel enig opzien baarde. Het werd toen al gezien als een heel goed boek, ook al een recensie. Maar het heeft ook heel lang gesluimerd. Ik heb toen ik nog in Duitsland leefde, toen ik naar school ging, een roman gepubliceerd dat is ik niet verder, ja. dat bij S. Fischer gepubliceerd werd. S. Fischer was de centrale grote uitgeverij voor de Duitsland. Ja, ja. Dat was 1933, hè? Ja, ja. En S. Fischer heeft na de oorlog geweigerd deze roman te publiceren. Omdat uw visie op de nazi's door uw uitgever als uh, te mild werd ervaren. Mild, vind ik zeer ja, mild uitgedrukt... <laughs> Ja, ze zeiden, dat kan niet. Dat is onze vijand. Maar dan had ik bij diezelfde haat eigen gemaakt... die die vijand tegen mij had. En ik wist dat dat een zelfvernierigende haat is. Dat je een nieuw contact moest smeden tussen tuss de haat... van je vervolger en jezelf. Ja, u zegt, er bestaat een band tussen de vervolger en de vervolgde. Ja. Er bestaat een man. Dat is geen probleem. Ja. Centraal in uw roman uh, staat een, een Joodse jongen... die vragen stelt eigenlijk over het wezen van de haat. Hè? Ja. Uh, uh, hij kijkt met, met een zekere vorm van empathie naar de vervolger. Tegelijkertijd is het een genadeloze zelfontleding van de vervolgde. Ja. Die genadeloze zelfontleding voor de vervolgde... is dat hij ontdekt dat hij een mens is omdat die vervolger ook een mens is... die met dezelfde problemen behaftigd is als hij zichzelf. Omdat het groot verschil tussen hun beiden niet bestaat... ook niet in religieus religieuze opzicht. Het opvallende in uw roman die immers speelt... zou je zeggen, in de Tweede Wereldoorlog... is dat u de woorden nazi en jood helemaal niet gebruikt... die komen in de roman geen enkele keer voor... En... Hitler bijvoorbeeld, ook niet, die, die duidt u met de naam B aan. Ja, jawel. Het is eigenlijk een universele roman... die uitstijgt boven de, de jaren van het grote verdriet... de jaren van de Tweede Wereldoorlog. En Dat heb ik zeer, zeer bewust gedaan. Dat is een toeval. Ik wist dat als ik Hitler en Joze zou noemen... Ik, ik die problematiek in een omgeving zou plaatsen... waarin ik zeer het net wilde te uithalen. Ja. U past dat bijvoorbeeld... heel specifiek toe... op zoiets vreselijks... zoiets gruwelijks... als grafschennis. Hè? Een Joodse jongen komt te horen... dat er op een Joodse begraafplaats... graven geschonden zijn. Hè? En dan vraagt u zich af... waar richt de haat... van die grafschenners, volgelingen van B, van, van, van Hitler zich eigenlijk op. Hè? En zijn ze... Zo vraagt u zich af, zijn ze misschien zo bang voor de dood... dat ze hem s'nachts vol en angst naar buiten moeten trappen? Haten ze hem, een vijand... omdat ze diep verborgen waarheden over zichzelf in hem herkennen? Dat is inderdaad de kern van mijn, mijn observatie. Dat hij vervolgen dat wat hij bij zichzelf had kunnen ontdekken... en had kunnen voelen. Niet in staat was te verwerken, maar... Projecteerde op iemand die hij als vijand kon verklaren. en zich daardoor schijnbaar kon bevrijden. van deze problematiek. Maar tenslotte is hij zelfs aan zijn ten gegaan. Ja. In feite herkent die Joodse jongen. In, in dat vreselijke, dat walgelijke verhaal van die gastschennis. dus van die tegenstanders. iets van zichzelf. Ja, dat hij een mens is... Die vervolgd is. Omdat hij ook zijn fijn zou kunnen haten. Maar dat hij dan hetzelfde zou moeten doen aan de, aan de graven te schenden. Ja. Omdat hij, dat is hij niet in staat is. Hans Kelson, um, deze hoofdpersoon in uw roman... bestaat eigenlijk uit iemand die veel van uw eigen ervaringen vervat, hè? Volledig. Dat, ik wat, dat wat ik heb ontdekt door mijn immigratie... Naar Nederland. Ik heb u gezegd, Gees, dat ik hier duits joodse gedichten schreef, is het teken voor mij van de grote ontspanning die ik opeens voelde toen de Nederlandse gemeenschap werd opgenomen. Laten wij eh, zo in eh, deze andersdenkenden eh, verder spreken over in de ban van de tegenstander. En de reden waarom het nu ineens zo actueel en weer zo in de belangstelling is gekomen. Maar eerst even iets anders. Eh, Harry Moedis is overleden. Ja. En u moet zich misschien in Harry Moedis herkend hebben... en hij zich misschien in u. Waren u beiden bekend met elkaar? Wij wisten wel van elkaar bestaan. Maar ik had geen, geen contact met Moeders. Kijk eens, ik ben in wezen een medicus, een arts. Ja. En daarom heb ik zo vele contacten bepaald. Ja. Niet omdat ik als medicus ben opgetreden, maar... maar mijn houding is die voor een medicus. Ja. Maar Moelis had het thema van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk praktisch centraal staan ja. in zijn schrijven. Hè? En dat heeft u ook uh, meegekregen. U heeft de romans van Moelis ook gelezen? Ik heb weinig gelezen, Be bekende. Ik heb weinig voor Moelis gelezen. En waarom? Omdat ik toen eigenlijk geaccepteerd werd als Nederlandse arts. En veel moesten inhalen. Ik ben nog een keer in de klinieken gegaan. Ja. Om dat wat ik te vergeten had in mijn opleiding. op te frissen. Ik heb, heb daar opnieuw examen gedaan. om het Nederlandse arts-examen. U, u bent eigenlijk in Nederland weer gewoon overnieuw begonnen, hè? Volledig, ja. Ja, want dat moest u ook. Want uw diploma, uw Duitse diploma, werd in Nederland niet erkend. Niet erkend. Nee. En, en zo. Dat zo... soort Nederlandse arts te worden. Dus Stonden met mijn beste vriend was in Holland mijn huisarts, dokter Emma. Feitelijk heeft u zich na de oorlog dus eigenlijk gespecialiseerd... als psychiater en psychoanalyticus. Ja. En u heeft uw aandacht als het ware gecontinueerd voor getraumatiseerde kinderen. Volledig. Daar heeft u ook een proefschrift over geschreven. Een onderzoek naar Joodse weeskinderen. Met name in rooms-katholieke en protestantse instellingen. Ja, maar... En wat was daar de conclusie uit? dat die traumatische belevingen van die kinderen afgingen... voor hun milieu en voor hun leeftijd. En dat is de een leeftijd, leeftijdsfactor die in de psychiatrie al eeuwen werd aangeduid... dat die zou kunnen bestaan, om die een basis te geven... aan kinderen die veel hebben meegemaakt. En dat is weer gelukt. Ja. Ik noemde u zo even de naam van Harry Monisch, eh, recent overlijden. Um, er is een andere grote... Dichter waar u een heel bijzonder contact mee had. Gerrit Achterberg. Ja. Een man die um, in 1937 uh, werd uh, veroordeeld tot TBS... Ja. nadat hij zijn huishouster had vermoord. Ja. Uh, die uh, de prachtigste gedichten heeft geschreven. En met wie u in contact kwam? Ja. Dat ik officieel contact kreeg met een Achterberg... dat was voor mij een grote persoonlijke erkenning wie ik was. Ja. En ik had met de Achterberg een uitstekend contact. En ik ben hier volledig gebonden door mijn medisch geheim... om daar meer over, het, over te vertellen. Maar ik kan enkel zeggen dat dit contact met de Achterberg... zowel voor mij als medicus, maar ook literair... dat wat hij geschreven heeft, een grote beleving was. Hij is in 1962 overleden En zijn poëzie blijft uh, anno 2010 nog helemaal van krachten. ja deze leeft u het toch steeds? ja ik heb het zo steeds. Ja. ja wie hij heen zal ik geen bekend vermeer wie hij is zal ik geen is verstroossen, iedere Zij is ja zij rechts. wat er zo in jedes land. Als we erheen zal niet gehen, hij is blijft steen. Als je bab, bab, Tell me where can I go, there's no place I can see, where to go, where to go, every door is closed for me, to the left, to the right, is the same in every land, there is no place to go. And it's me who should know Won't you please understand Now I know where to go Where my folks proudly stand Let me go, let me go To that precious promised land No more left, no more right Lift your head and see the light. I am proud, can't you see? For at last I am free. No more wandering for me. Now I know where to go. Wo waarheen soll ich gehen, Leo Fultz? Hans Kelson, terug, um, terug naar In de Ban van de Tegenstander. Um, u, um, u bent ineens een bekende schrijver geworden, geniaal genoemd. Ik moet denken aan Modisch, omdat hij van zichzelf altijd vond dat hij een genie was. Nee, dat vind ik voor mij niet. Ik vind het heel leuk wat in de New York Times stond. Maar um, ik zie dat toch ook met een zekere komiek, zekere. Zeker kritiek. Ik vind het leuk. Veel belangrijker vind ik dat die recensie van de New York Times ook bij een ander boek, Comedie en Mineur, heeft gewaardeerd. Dat is een typisch verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dat wordt nu weer opnieuw herdrukt. Dat Het is het Duits dat herdrukt. En in Holland herdrukt, in andere landen ook. Het is een typisch menselijk verhaal. Dat iemand die ondergedoegen is, doodgaat, sterft, normale dood. Dat we niet weten, kan man iemand begraven, officieel, die officieel niet bestaat. Dat is een comedie, mineur. Maar dat is gebeurd, dat heb ik beleefd in mijn leven hier in Holland. Ja. Ik sprak u over uw ouders die weggevoerd zijn. Um, u was recentelijk in het programma De Wereld Draait Door... Ja. waar u uh, niet zozeer over de inhoud van uw boek werd gevraagd... door uh, Matthijs van Nieuwkerk... Ja. maar eerder over het fenomeen om op honderdjarige leeftijd... nog uh, beroemd te worden. Ja. Daar bent u eigenlijk niet zo heel erg voor. En toen u gevraagd werd ja. of het... Misschien gerechtigheid ja. betrof. sprak u hele fundamentele woorden uit. Heb ik gezegd: gerechtigheid. Mijn ouders zijn naar ouders gevoerd. door zijn vermoord. Daar begint het probleem van rechtvaardigheid. Ja. Verder heb ik gezwegen. maar was eigenlijk verbaasd dat ik dat zei. Want ik blijf toch altijd. dat dat het enige juiste antwoord was. Wat ja. ik kon zeggen. Ja. Maar zo was het wel. Zo was het waar, ja. U heeft eigenlijk, als ik dat zo mag formuleren... Hans Kelson, het kwaad zelf in de ogen gekeken. Hè? U zag immers als kleine jongen Hitler voorbij komen. Ja. Een tamelijk klein mannetje. Ja, geen groot mannetje. Koebbels heb ik horen spreken als eerste. Jozef Kubbels. Ja. Maar weet u, ik vind het te goedkoop wanneer ik vandaag... Tegen die beide mannen die ze zichzelf zelfs hebben omgebracht. Omdat ze, ze zichzelf vernietigd hebben, omdat ze, weet ik wat misschien ook eens gezien hebben. Dat ze op een verkeerde weg was. Of, ik weet niet wat ze bewoog. Maar ik vind het onder mijn waardigheid mensen die ze zichzelf hebben omgebracht, nu met kritiek te komen. Nou ja, ze hebben we natuurlijk wel. Een heel groot aandeel gehad in een gruwelijkheid op deze wereld... die zijn weerga niet kent. Daarvoor zijn die historici aanwezig. Die kunnen dat zeggen. Dat hoef ik als iemand die zijn ouders verloren heeft... nog vandaag tranen heeft over. Ik hoef, mij, ik hoef hier mijn gevoelens niet te uiten. Dat vind ik onder mijn waardigheid. Ook mijn ouders tegenover. Ja. Er bestaat zo zegt u een gemeenschap die wezenlijker is dan de gemeenschap van alle gelijkgezinden, groter dan die van degene die tot één partij behoren en dat is de gemeenschap van de tegenstanders, hè? de gemeenschap van hen die onlosmakelijk op leven en dood met elkaar strijden. Ja, zo is het, zo is het leven. Zo gaat deze story verder. Ja. Hitlers haat tegen de Joden, die kon niet anders zijn. Zo legt u uit in, in de band van de tegenstander... dan een projectie van zijn eigen demonen. Hier spreekt de psychoanalyticus. Ja, maar dat is dat hele grote probleem. Het is bekend dat hij zeven schilderijen heeft vervader... en blijkbaar een, een artistieke opleiding wilde... ...tegemoet gaan als Schilder, En hij werd afgewezen. Ik weet niet of een van de mensen die hem hebben bekritiseerd... ...een Joodse Schilder was. Die, dat is voor niet bekend. Ik wist of, weet ook niet precies wat in hem omging. Maar hij zou gezegd hebben, toen hij afgekeurd was... ...nu ga ik in de politiek. Dat zou betekenen... Dat hij de politiek gebruikte om zijn teleurst persoonlijke teleurstelling, zijn persoonlijk noodlot te wreken. Omdat hij daarvoor heeft de Jood -Jood uitgekozen. Ja. Nou, alles wat hij over zichzelf verzweeg, zo zegt de Joodse jongen in uw roman, en waarmee hij, hè, Hitler, B, niet in het reine kon komen, dat zag hij in mij. zo meneer de zo heb ik het gevoeld, natuurlijk, ja. Ik kon het niet anders begrijpen dan een mens die zo optreedt met dit noodlot. Maar ik vroeg me af, wat heeft hij als kind voor ouders gehad? Kon hij lief hebben? Wie heeft hij lief gehad? Wie heeft hij kinderen gehad? Was hij getrouwd? Of was hij homoseksueel? Ik weet het niet. Maar heeft hij iemand gehad buiten zijn haat. Dat is niet bekend. En dat zijn vragen nog voor mij die voor mij belangrijk zijn om iets over een mens te zeggen. En wat Hitler betreft vind ik het ook mijn waardigheid... deze man die zichzelf heeft omgebracht... nadat hij miljoenen andere mensen heeft laten doodgaan... kritiekte Maar u laat de Joodse jongen in de roman ook nog iets anders zeggen. Hè? Hij, B dus in de roman, en ik waren in elkaars gezichtsveld gekomen... We hadden met elkaar te maken. We groeiden naar elkaar toe. Tussen ons was verwantschap ontstaan. Wij waren aan elkaar verbonden... met de sterke banden van vijandschap op leven en dood. Ja, dat is de centrale belevenis dat ik in de oorlog had. Wat ik heb geprobeerd in deze roman te beschrijven. En die reactie die ik nu krijg uit de hele wereld eigenlijk is... dat mijn gedachten toen die misschien als grootheidswaanzin... of als kleinheidswaanzin, wat kan me beschrijven... toch veel waarder is, dan ik zelf heb kunnen vermoeden. Ja, want het wordt herkend inmiddels, hè? Het wordt herkend door die macht voor de vernietiging van de atoombom, zou ik zeggen. Maar dat was vroeger niet het geval, en nu wel. Omdat je de weer bommen kan vernietigen... Maar het zegt dat Hitler zich heeft opgebracht... dat hij het bericht kreeg dat Kiel werd gebombardeerd. Ja. Omdat er geen mogelijkheid voor weerstand was tegen dat bombardement. Dat hij heeft begrepen dat hij de oorlog verloren had. In het set van het boek is eigenlijk ook, uh, Hans Kelsom... dat u een diepe aanhankelijkheid voelt... van wat u vermoedt te zijn uh, uw noodlot en dat van de Joden. Ja, dat wat met mij gebeurd is, is er toch gebeurd in de Joodse gemeenschap? Dat mensen hun ouders, hun, hun familie hebben verloren. En misschien nog net nog met het leven, hun eigen leven gered hebben. Maar ja, ik heb die waarheid van de haat niet aan eigen lijf ervaren. Wat veel, het ontbrak er niet veel maar nou, ik had de vrienden die mij hebben geholpen om mij te redden. Ja, want uh, ook u heeft immers na de oorlog... weer alle mogelijke moeite moeten doen... om in figuurlijke zin weer rechtop te kunnen staan. Ja, ik ben toen in de behandeling gegaan in Amsterdam... bij ja. collega Le Coutre. Maar ja. de jaren analyse was... Laat de zo'n diepe vriendschap. We hebben samen kwartet gespeeld. Hij was een uitstekende cellist. En hij heeft mij als violist gehoord. hij heeft mij als violist in zijn kwartet opgenomen. Ja, want dat zegt u, omdat uh, u bent dan wel een behoorlijke bekende psychoanalyticus... en nu ook een gekend schrijver. Maar aan u uh, heeft zich veel meer voltrokken. Hè? U heeft ook een hele royale, sportieve kant. Hè? Dan zouden we het alleen al kunnen hebben over de estafette van... Potsdam naar Berlijn in oh, ja, ja, ja. 1930, ja? Ik, ik was lid van de Balkhochba, dat is de Joodse sportverein. Dat is de beroemde stafette die jarenlang is voor Potsdam naar Berlijn. En ik was lid van de, de Balkhochba, want ik werd opgesteld. Ik liep 500 meter op de Keizerdam in Berlijn. Ik werd een beetje gebruikt als reclame-sportler. Met 100 jaar wordt u daar niet meer voor gevraagd? Nee, mijn beden worden niet meer, zijn we zijn niet meer in de staat om dat te doen. Maar ik heb het graag gedaan. En daar is ook uw kwaliteit als trompetist in een klein studentenorkest. Ja, ik heb ik heb trompet geblazen, ja. ik heb een mooie Amerikaanse trompet gehad. Ik heb geblazen. I can't give you anything <laughs> but love of happy days are here again. Dus er af, clear again. Let us sing a song of cheer sure again. Happy days are here again. If you anything but love with the holiday. Christa Krat, directeur van a van Genup, uh, Hans Keilson. In de ban van de tegenstander. Een roman. Zo lang geleden al geschreven. 1959. En nu ineens een bestseller. Hè? In Amerika, maar ook in Nederland. Hè? Het is de droom eigenlijk van elke uitgever. Ja, dat dat zo. Natuurlijk op zo'n leeftijd. iemand die erkenning krijgt. en een boek. Uh, geschaard wordt in de rij van de grote literatuur. van grote romans van de 20e eeuw. Een roman die natuurlijk op een hele bijzondere manier. Een interpretatie geeft van de Holocaust. Dat is natuurlijk fenomenaal dat dat zo ja. gebeurt. Is. en dat is voor Hans Keilzon ook een enorme belevenis... dat hij dat ook nog mag meemaken. Nu had u al eens het boek uitgegeven uh, in de jaren 60... en er is dus een herdruk geweest in 1983... en toen sloeg het niet zo aan. Nee, maar het waren ook andere uitgeverijen overigens. Dat waren in 1959 uitgeverij De Tijdstroom. In 1982 was dat uh, uitgeverij De Haan. Nee, inderdaad, in die tijd uh, was het overigens niet in, Amer in Amerika... ook wel genoteerd als het beste, de, de beste tien boeken van het jaar. Samen met de laatste boeken van Faulkner. Samen met een boek van Joseph Roth. Samen met The Pale Fire van Nabokov. Dus het was niet zo dat in Amerika in 1962 het boek niet onopgemerkt... Is gebleven. Maar het heeft inderdaad, zowel in Nederland als in Amerika niet die weerklang gehad. En in Duitsland is het natuurlijk helemaal een ander verhaal geweest. Want daar was het natuurlijk helemaal ook niet eens uitgegeven, werd geweigerd. Ja. Toen geen uh, groot succes. Nu wel, hoe kan dat? Dat komt omdat het denk ik de tijd er rijp voor is. Ik denk dat het toch zo is dat uh, Karelson iets zegt... Iets, ons iets duidelijk maakt over die, die, de, de grootste tragedie eigenlijk van de 20e eeuw. De holocaust probeert hij voor nu inzichtelijk te maken. Hij is anders dan auteurs als Primo Levi, als Imre Kertes, als, als Elie Wiesel. Is hij natuurlijk ook niet een directe overlevende van de, van de kampen. Hij heeft niet in de kampen zelf gezeten. Hij heeft hier altijd in Nederland ondergedoken gezeten, in het verzet gezeten. En uh, hij is vanuit zijn psychiatie achtergrond eigenlijk de relatie tussen ja tussen zeg maar tussen dader en slachtoffer proberen te duiden in concreto natuurlijk Hitler, de, de joodse uh, ja. gemeenschap en Hitler en dat dat dat heeft hij op een zeer specifieke manier proberen te duiden waarbij hij ook dus nog begrip vraagt inlevingsvermogen vraagt van de lezer... om het ook vanuit het perspectief van de dader te gaan begrijpen. En dat is iets waar we natuurlijk al die jaren nog niet aan toe waren. Nee. Het was eigenlijk de literatuurcritica van de New York Times Book Review, Francine Prose, die in haar reactie schreef, en dat is een paar maanden geleden... lees deze boeken en voeg Hans Keilzon, net als ik... toe aan de lijst die ieder voor zich moet opstellen de lijst van werelds allerbeste schrijvers. Ja, dat kan ik alleen maar natuurlijk van harte onderstrepen. Wij hadden dus vorig jaar hadden wij in de band van de tegenstander hadden we heruitgegeven. En, en nu op 1 december komt die Comedie in Mineur uit. Dat, dat is, is hij de andere roman, ja, eigenlijk ook is... geschreven, Paul na de oorlog. Die is Paul na de oorlog. In 1947 verschenen bij uitgeverij Phoenix in Bussum. Ook natuurlijk in die tijd niet opgemerkt gebleven. Uh, trouwens ook bij uitgeverij in het, in het Duits verschenen bij uitgeverij Querido. Een van de de laatste Duits-talige uitgaves van Querido, die natuurlijk de, de exilverlaken, die in Amsterdam gevestigd was en die de na de oorlog ook nog Duitse boeken uitgegeven. Daar is Hans Keilzon met dit boek een van de allerlaatste geweest. En dat boek, eh, dat geven wij nu ook op 1 december aanstaande met een groot feest voor Hans Keilzon, want hij wordt in december 101, wordt dat, uh, wordt dat aan hem aangeboden. Dat maakt het natuurlijk ook bijzonder, hè, dat het hier een auteur betreft die uh, op zo'n gevorderde leeftijd, hè, 101 jaar oud, mag meemaken dat niet alleen zijn boeken opnieuw worden ontdekt... maar dat ook zijn denkwereld, zijn visie, opnieuw gearticuleerd wordt... Absoluut. Dat hoort ook echt bij elkaar. Zijn, zijn werk als psychiater en zijn werk als uh, literator, romancier, essayist. Dat hoort, is eigenlijk in, dat, dat hoort echt bij elkaar. Dat, uh, ik zie hem, als ik het uh, zou typeren, zou ik zeggen van. Hij staat echt in een humanistische traditie. waarin hij dus zowel wetenschap als vertellend talent stelt. Ook uh, in dienst stelt, eigenlijk van, ja, van de waardigheid van de mens. Ja, u zegt het al. Uh, het is ook een heel bijzonder verhaal, eigenlijk. Hè? Uh, wat Neerlegt, uh, het is een feit, een diep inzicht in het verband tussen onze angsten... en uh, de vijandbeelden die wij erop uh, nahouden. Ja, Carlson is erg, al jonge jaren, heb ik begrepen... erg uh, beïnvloed door de, de voorlezingen van Sigmund Freud. waarin Dat was een bepalend boek voor hem. En een van de dingen die hij geleerd heeft... is dat je eerst je eigen rotzooi moet opruimen... voordat je het bij de ander gaat neerleggen. En dat is natuurlijk net hetgeen wat Hitler gedaan heeft. Die heeft natuurlijk zijn eigen angsten en zijn eigen fobieën en zijn ja. eigen obsessies niet onder ogen willen zien. En dat natuurlijk op grootste schaal geprojecteerd... en daar een hoop mensen in meegekregen. Maar het essentie is wel van eigen angsten niet onderkennen... leidt tot haat van datgene, datzelfde bij de ander. Ja, maar het wordt natuurlijk toch anders als het effect van wat Hitler naliet... Hè, wordt gevat in de moord op 6 miljoen joden. Of meer, veel meer mensen uiteraard. Waaronder bijvoorbeeld de, de ouders van Keilzon. Om dan toch zo... Ja, ik zou bijna zeggen, harder is niet het juiste woord. Maar toch zo'n meld nog te denken over de vijands... is wel heel apart en bijzonder. Ja, dat, is, dat zou ik denken van... dat is iets um, waaruit blijkt dat Hans Keilsson eigenlijk een levenskunstenaar is. Iemand die in staat is om ook toch zijn eigen tragedie en zijn eigen uh, trauma's... Ja, ik wil niet zeggen te overwinnen... maar door, door middel van een hele vitale... een hele sterke eigen geestelijke instelling... toch in zekere zin een plaats te geven in zijn eigen bestaan... en niet alles daardoor te laten bepalen. Hij wilde eigenlijk weten... en dat komt ook in, uh, in de band van de tegenstander echt voluit te spreken... hij wilde eigenlijk ontdekken hoe de psyche van de vijand werkt... Ja, en hoe de interactie tussen vijand en slachtoffer werkt. Ja. Hij is er natuurlijk ook heel vroeg al mee begonnen... want het boek is weliswaar in 1959 gepubliceerd in de Ban van de tegenstander. Maar hij begon al in 1941 te schrijven. En het is toen in de achtertuin begraven samen met de Comedie. En pas later heeft hij het weer heropgevat, ja. ja. U, u heeft een regelmatig contact met de auteur? Jazeker. We gaan in de komend, komend jaar natuurlijk ook nog meer van hem uitgeven. Hij heeft een uitgebreid verzameld werk met poëzie... met essays, met uh, nog andere, kleinere verhalen... Uh, hij heeft toch een bloemlezing gemaakt, ook uh, onder pseudoniem. Dat zijn allemaal werken die we volgend jaar opnieuw uit gaan geven en opnieuw, uh, op, voor het eerst ook dan gaan laten vertalen. Hij doet denken aan de Franse filosoof Emmanuel Levinat. Uh, die spreekt over het aangezicht van de ander. Hè? In een geweldloze vorm. Hè? Uh, herkent u dat? Ja, ik denk dat ook de Joodse connectie... ook in dit verband toch uh, heel belangrijk is. Dat daar het, het, het, het, het, het, het... ja, ik zeg het toch de naaste liefde om maar zo te zeggen. Dat dat in zekere zin ook wel een van de thema's is van, ja. van, van Hans Kelsen. Ja. Uh, Ten slotte, uh, hoe verkoopt het boek eigenlijk momenteel? Heel mooi, heel goed. Jazeker, we zijn nu met de vijfde druk bezig. En als we die verkochten, hebben we dan 15.000 verkocht. Uh, je merkt dat het, het heel uh, gestaag doorgaat... en dat er een steeds groter publiek komt wat, wat geïnteresseerd is... in wat deze auteur, deze meneer Kelson te vertellen heeft. Ja, maar ook in Duitsland en ook in de Verenigde Staten? Ook in, ja, ook in die beiden. In Duitsland weet ik het niet zo precies... maar in Amerika zeker wel. Daar heeft het ja. zelfs op de New York bestsellerlijst gestaan. Ja, het is echt een fantastisch succes geweest. En daarom te bedenken dat de eerste oplage in Amerika... slechts duizend exemplaren was. En dat is zelfs nog minder dan wat wij hier in Nederland drukken. Hans Kelsen, ja, inmiddels bent u een gekend en gelauwerd schrijver. U had al heel wat prijzen. Maar nu uh, begint de hele wereld u te ontdekken. Uh, hoe, hoe ervaart u dat? Ik moet u eerlijk zeggen... Ach, ik vind het natuurlijk leuk, begrijpt u. Maar de ijdelheid is bij het grote karakter in mij. Ik ben zeer, zeer kritisch. Ik weet wat ik niet kan. Ik vind het leuk dat men zo over mij denkt. Maar ik ben zeer sterfelijk. Mag ik aannemen, ja? Onderwijl u, u bent ondertussen bijna 101, dus u gaat door. Er blijft er iets anders over dan door te gaan. Ja, hebt u gelijk, ja. ja. Maar eh, u kunt ook zeggen, ja, terecht. Want de actualiteit van wat ik schrijf en bedoel... in, in de band van de tegenstander is anno 2010 nog onverkort aanwezig. Ja, bovendien heb ik twee dochters. Waarom de ene begin zestig is, en die andere begin, in midden dertig. Die, ik heb schitterende kleinkinderen. Ik heb erg aardige schoonzones... Dus ik geniet echt mijn leven toch. Ja. Terug naar in de band van de tegenstander. En dan met name naar het slot. Want dan ziet de verteller in dat hij zich met zijn rennering... over de verwantschap tussen B en zichzelf heeft vergist. Ja, ik moet bekennen dat ik de hoop had... dat de naties hun zelfvernietigende haat zouden ontdekken... En vooral zouden we ontdekken dat ze iemand niet tot president kunnen maken die zich niet afvraagt wat er gebeurt met ons als het mij niet lukt mijn plannen uit te voeren. Eigen zakenman moet daarmee rekenen dat zijn zaak ook failliet kan gaan, dat hij dit echt winst maakt. Die verantwoordelijkheid die je hebt ten jezelf, die je op ik dacht... Misschien zullen die mensen die hem groot hebben gemaakt... ook ontdekken dat zij zich vergist hebben. Ja. Dat hij niet de man is die zichzelf kritiek had... om zichzelf en om zijn omgeving voor debakel te beschermen. Ja. Dus dat is erg negatief. De, de verteller stelt vast dat het hier uiteindelijk om pure haat gaat. Is dat negatief? Dat is zo. Het is het, een het ontbreken van de liefde. Dat is toch duidelijk? En toen het ontbreken van de genegenheid... van het begrip dat die ander ook een mens is met fouten. Dat, dat wat niet fout is, zoals hij zelfs. Dat, dat heeft bij mijn vijand ontbroken. Daardoor ja. is hij zelfs kapot gegaan. Maar B, hè, Hitler, die was als het ware een eigen leven gaan leiden in uw fantasie. Dat is weer juist wat u zegt. Hier heb ik het stuk van mijn teleurstelling. traag te weergeven voor, voor waarvan ik denk... Dass man in Deutschland diese Teleur ständig gut fühle. Weil ja. ich hart Deutschland ja nicht. Ich spreche noch Hintal. Ich finde Hintal herrlich. Heine, hat das geschrieben. Goethe. Ja. Äh, ja. Ich habe einen Literärenpreis gekriegt für das Werk ja. von Hermann Hesse. Ja. Ja. Dass die, mein Leben ist voll mit der deutschen Kultur. Ja. Es, es ist eine Welt, die Musik, die deutsche Musik, ja. die deutsche Literatur. Dat kan je ja niet haten. Het kan je echt droevig zijn dat het zo. dat er zo slecht mee is omgegaan. Ja. U, u bent overigens hè, de laatste overgebleven vertegenwoordiger van de exilliteratuur. Blijkbaar ja. Dat, dat heb ik niet zozeer vervolgd. omdat ik meer mijn noodlot als medicus heb ja. in de blauwstelling gebracht. Wat u verschaft. Eigenlijk het inzicht in, in de band van de tegenstander... is dat diepe inzicht in het verband tussen onze angsten... en de vijandbeelden die wij erop nahouden. Het zit onze eigen tekorten aan inzicht, aan gevoel, aan moed... die ons naar te brengen, een haat te ontwikkelen... tegen iets wat wij niet bij onszelf in de macht hebben. Waar pleit u voor? Voor inzicht. Rekening houden met de zwakheden van alle mensen. Ze niet te gebruiken als wapen voor de vernietiging. Ziet u bijvoorbeeld in Nederland op dit moment tendensen in die richting? Of zegt u van het valt hier nu al mee? Er worden wel bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld. Ja, heb ik, ik heb mij gedacht dat de mensen vragen vraag zou stellen. En ik vind dat ook heel normaal. Ik luister op het ogenblik met grote inspanning... naar de discussies in de Tweede Kamer. Maar ik moet u zeggen... die manier, die wijze... waarover wordt gediscuteerd en gekritiseerd... is toch iets wat ik voor de eerste keer beleef in mijn leven. En dat is een grote troost. Ja? Ja. In welke zin? Dat men heeft begrepen... Wat gebeurd is in de Tweede wereldoorlog met het overdreven gevoel van haat... de vijand eigenlijk tot een soort godheid of tuivel is. Dat is duivel. Daar te stellen die vernietigd moest worden. Te vergeten dat ook de vijand een mens is. Met zijn voordelen en met zijn nadelen. Ja. U, u zegt het eigenlijk zo, hè? En dat is ook iets wat u uit uw herinnering uitdiept als u Hitler uiteindelijk uh, voorbij ziet rijden... in een grote stad, hè? B. Nee. U zegt eigenlijk dat u veel aan, uh, aan uw vijand te danken heeft. Hè? In hem heb ik mijn eigen angst herkend. Ja. En in alle bitterheid is dat, en ik vind het ongelooflijk... dat u die woorden op weet te schrijven, is dat een geschenk voor het leven. Jawel. Toen heb ik het beleefd. En dat vond men in Duitsland toen eigenlijk gek dat een Joodse jongen die zijn ouders heeft verloren, zo over zijn fijn kon denken: dat hij kon denken, nee. Hij heeft, de hemel heeft hem gestuurd om mij duidelijk te stellen wat er kan gebeuren tussen mensen die fijne schijnen te zijn. En met die boodschap gaat u met 100 jaar nu weer op pad? Ja, daar ben ik eigenlijk blij om. Dat er dus mensen zijn die het hebben gehoord, vernomen, hebben gehoord. en zich afvragen. misschien is dat toch niet helemaal onjuist. wat die kinderen zo denkt en schrijft. Ja. U wordt gemeld in de New York Times als uh, een, een, een, een genie. Uw boeken worden gerekend tot de beste boeken van het jaar. Aan uw voltrekt zich iets. Ja, Ach, dat is, weet u. dat is wel eens vaker met mensen gebeurd. maar dan waren ze al dood. Ja. Dat wat bij mij geschiet, is het bijzonder dat ik het op leef. Het over gaan praten het over gaan denken. Hè. Oh, dat vind ik natuurlijk leuk. Ja. En, uh, bent u ook in staat om nog, uh, ja, ik zou bijna zeggen, de boer op te gaan? Om uw boodschap uh, waar ook te, uit te brengen? Nou ja... Ik kan met het vliegtuig nog in, de, in, de, in de wereld vliegen. Maar ik ben natuurlijk voorzichtig. Ja. Met 101 jaar, als ik dat beleef, ja. moet je voorzichtig omgaan. Ja. Ik, ik heb kinderen, ja. ik heb een veel jongere vrouw. Dus ik heb toch mijn verplichtingen. Ja. Het leven tegenover. Ja. En ik leef toch graag. Ja. En schrijft u nog steeds? Nee. Maar ik hoor veel muziek. Die muziek speelt in mijn leven een heel grote rol. Ja. Of zoals u het eigenlijk wel geformuleerd heeft, met 101 heeft u nog steeds geen tijd voor verkwisting. Nee, vind ik zonde. De tijd te, te verkwisten. Dat wat ik toch beleef is eigenlijk een groot cadeau. Wie beleeft dat nog? Dat ik het beleef, daarvoor zeg ik dankjewel. Als het was bijzonder, niet alleen om u te ontmoeten. Maar ook om van u te leren. En in de ban van de tegenstander... ja, dat is inmiddels een bestzellig. En uh, dat is als verzalig al bijzonder. Dank u wel. Ik dank u. Dank u zeer. Doe het uw groeten aan uw collega's. Ja. Dat was Hans Kijlsson in een aflevering van Anders Denkenden. Eerder uitgezonden in november 2010. Gerard Klaassen was in gesprek met de schrijver... en ook uitgever Christen Katen was te beluisteren in deze bijdrage van RKK. Hans Kijlsson overleed dinsdag 31 mei op de prachtige leeftijd van 101 jaar. U kunt het programma Anders Denkenden doorgaans beluisteren... op zondagavond om 11 uur op Radio 5. Dit is Radio 1, Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over ons programma kunt u schrijven aan Max... ter attentie van Nachtvluchten. Postbus 518, 1200 AM in Hilversum. Overige contactgegevens vindt u op onze site www.nachtvluchten.fm. En daar staat ook de wekelijkse samenstelling van Nachtvluchten. U kunt daar ook uh, berichten achterlaten in het gastenboek... en oude uitzendingen, dat we zeggen uh, recente uitzendingen, terugluisteren. Voor de computeranalfabeten hebben we geen postduiverservice meer... aangezien onze programma weer gewoon op teletext te zien is... en wel op pagina 331... En zo is het intussen uh, ja, bijna één minuut voor vier. En dat betekent dat het uh, hoogste tijd wordt voor het uh, NOS-journaal. Daarna gaan we verder met het derde uur van Nachtvluchten, met in het volgende uur het derde deel van de serie gesprekken met, Haarlemse, uh, met de Haalemse beeldend kunstenaar Kees Verwij. En het uur daarna hebben we een uur lang uh, Willem Duis. Dus blijft u luisteren tot straks na het NOS-Journaal van 4 uur. Thank you.